Middernacht, vrijdag 21 december, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er komt definitief geen downloadverbod. De Tweede Kamer heeft een motie van PvdA en D66 aangenomen... tegen een verbod op het illegaal downloaden van films, muziek, games en software. In plaats daarvan komt er een thuiskopieheffing... onder meer op smartphones en blanco cd's en dvd's. Die heffing is een tegemoetkoming aan degenen die inkomsten over de auteursrechten mislopen.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 Ze moeten Mali helpen met het heroveren van het gebied in het noorden van het land. Dat is nu in handen van opstandelingen en strijders die banden hebben met Al-Qaeda. Het interventieleger krijgt een jaar de tijd om alle maatregelen te nemen die nodig zijn. Een jongen van 18 uit Amstelveen mag twee jaar lang niet in Engeland komen... omdat hij een Brits meisje heeft gestalkt. Dat melden Britse media. De jongen is de eerste die is berecht volgens nieuwe Britse wetgeving over stalking. Hij werd via een computerspel verliefd op het meisje van 17, maar de liefde was niet wederzijds. Vorige week stond hij voor de tweede keer onaangekondigd voor haar deur en duwde hij een met bloed besmeurde brief door de bus. Daarop werd de jongen opgepakt, waarna de rechter hem de toegang tot Engeland ontzegde. Het weer in grote delen van het land neerslag. In het noorden en noordoosten is dat natte sneeuw, minima tussen de 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden. Overdag van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 2 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Hartelijk welkom bij Casaluna, lieve luisteraars. Misschien is het wel voor het laatst dat u mij hoort... want het kan ieder moment afgelopen zijn met de wereld. Het is namelijk net 21 december geworden. De dag dat volgens de Maya-kalender de wereld vergaat. Maar dat kan de hele dag nog, dus voorlopig gaan we gewoon een casaluna maken. Met mijn gast, David van Berlo. Hij noemt zichzelf ambtenaar 2.0. Zometeen gaan we vragen wat hij daaronder verstaat. Hij is projectmanager bij de Rijksoverheid... en hij heeft vernieuwende ideeën over hoe de overheid... in dit internettijdperk met burgers zou moeten omgaan. En mocht de wereld vergaan, u weet het... dan hoort u dat als eerste bij ons op Radio 1. Hartelijk welkom, David. Uh, ja. Voor we over jouw gedachtegoed verder gaan... is er eigenlijk bij de overheid rekening gehouden... dat het vandaag wel eens afgelopen kon zijn? Uh, uh, niet dat ik weet, nee, nee? Nee, nee. Zou je dat heel raar vinden? Uh, uh, wel een beetje, ja. <laughs> nou ja maar goed, zoals ik al zei, uh, eerder zei, de, de, de, de overheid is heel groot. Dus uh, ik ja. kan ook niet alles volgen wat daar gebeurt natuurlijk. De luisteraars weten niet wat jij eerder zei. Klopt, sorry. <laughs> maar dat doet er niet toe. Maar neem jij zelf zoiets op een of andere manier serieus... Uh, nee, nee. Ik, ben, het, nou. ik, ik, heb, ik heb in mijn agenda allerlei dingen staan voor ja? de rest van het jaar, voor dit jaar. Allemaal leuke dingen ook. Uh. Maar er zitten dus hele volksstammen zitten daar op een, op een berg in Frankrijk. Die zijn daar in Mexico en die geloven er wel in. Wat vind je van die mensen? Nou, misschien zitten daar gewoon voor de entertainmentwaarde. Nee, nee, ook. nee ik, denk Kijk, dat, uh... ik denk dat er wel dergelijke mensen zijn die dat echt geloven. Het staat heel ver van jou af. Ja, het, is een, het is een grote wereld met veel mensen. Ja. Je bent een nuchtere ambtenaar, is dat het? Probeer te zijn. Je probeert het te zijn. Maar goed, uh, kijk, als mensen het woord ambtenaar horen, dan denken ze, oh jee, saai. Ik, ja, hè? het heeft uh, geen positieve uh, bijklank. Als nee, je, als je maar, op Twitter gaat zoeken naar ambtenaar, dan uh, dat ben ik mee opgehouden, ik ja, zeggen. Dat, nee, wat, wat, wat, wat, wat, krijg je, wat krijg je dan uh, te, te lezen? Nou, van die mensen die aan Twitteren van... oh, ga je nu naar huis toe, ben je een ambtenaar of zo, dat ja. soort dingen. En uh, op een gegeven moment had Loesje ook uh, een grap uh, van... oh, de ambtenaar 2.0, die, die twittert alles een drievoud. Ja. Nou, dat werd ook heel vaak retweet op Twitter, dus dat was uh, hilarisch natuurlijk. Wat vind je daar nou van? Denk je, verdorie, dat is eigenlijk onterecht? Of denk je, ik snap het wel? Nou, het is voor een groot deel wel een oud beeld. Ja. Clichébeeld uh, natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en Ik weet niet of het, of het er ooit waar is geweest, maar uh, wat ik om me heen zie... is natuurlijk juist heel veel uh, enthousiaste ambtenaren... die met passie voor de publieke zaak uh, elke dag aan de slag gaan. Ja. Zou er misschien een nieuw woord moeten komen dan? Nou ja, acht. Omdat hier uh, zo'n zo zo ouderwetse over... uh, connotatie omheen hangt. Misschien? Ja. Sommige mensen hebben het over de publieke professional. En, de en dat publieke soort dingen. professional? Ja, ja. Want er is wel eens over nagedacht om een nieuw woord te bedenken. Nou, dat niet, maar het is meer als een andere, andere term. Heel veel mensen denken ja. ook natuurlijk: van ja, ik ben geen ambtenaar, want ik ben. X IZ, ik ben uh, uh, uitvoerder of ik ben uh, uh, controleur of ik ben, uh, nou ja, ik doe financiën of of wat dan ook. Weet je, die, die hebben het meer over hun vak dan over het feit dat ze ambtenaar zijn. Ja. Civil servant, heet het in Engels? Ja. Ja. ja dienaar, Nee, nee, dat, ja. dat klinkt ook niet echt. Hè? Ja. Het, het, het, het is De minister, dat betekent het het is... of je ook al dina. Natuurlijk. Ja, precies, <laughs> maar het is gewoon moeilijk om het een beetje sexy te maken, of niet? Ja, nou ja, als je de 2.0 achter zet... is alles sexy <laughs> tegenwoordig. Dus, uh... Nou, vertel dan nou maar eens even, wat is ambtenaar 2.0? Want ik weet het niet. Um, ja, nou... Uh, het, begin, het begon eigenlijk met, met dat web 2.0. Ik weet niet of je die term nog kan herinneren. is ook ondertussen iedereen vergeten. Maar het ging om natuurlijk dat, dat op internet... dat je hè, voorheen stond daar informatie gewoon op internet. Kon je dat lezen. En plotseling kwamen er allemaal internetsites... waar je zelf dingen kon doen als, als gebruiker. Dat ja. werd interactief. En dat, dat gaf allemaal nieuwe mogelijkheden... En, en en, en kansen. En dat gaf dus ook allerlei mogelijkheden... voor mensen om daar samen te werken... kennis uit te wisselen, et cetera. En ja, uh, Vijf jaar geleden, toen ik daar dus mee, uh, mee begon... Uh, ruim vijf jaar geleden alweer... toen, uh, toen zat ik even met het idee van... Hey, dat kan ook best wel wat betekenen voor de overheid. En hoe wij werken en hoe wij uh, met, met burgers samenwerken... of hoe, hoe burgers zichzelf organiseren... en wat betekent dat dan weer voor de overheid. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om dat te gaan ontdekken. En daar hebben we dan dat... dat ambt de ambtende TPNO aan gekoppeld. Ja. Een uh, nieuwe fase eigenlijk... En, ja, ja, ik denk en, dat wel dat de nieuwe. Ja, het is ook, we zijn allemaal bezig natuurlijk, met een nieuwe fase van een geïndustriële, ja, in, geïndustrialiseerde samenleving. Veel meer naar het computertijdperk. Uh -huh. En wat betekent dat dan voor de overheid, die netwerksamenleving? Uh -huh. dus. Ja, want je zegt, ik ben er vijf jaar geleden mee begonnen. Wat, wat, wat, wat deed je toen? Ik bedoel, ben je toen in dienst genomen? Ik bedoel, hoe, wat, wat nee, gebeurde ik, ik er? Was al, ik was al gewoon ambtenaar, ik ben nog steeds gewoon ambtenaar. Ja. En uh, uh, ik was toen een soort van projectleider. Ik deed alle verschillende projecten binnen wat, het ministerie van, uh, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heette dat toen. En uh, nou ja, allerlei... Ja, ik, uh, ik heb onder andere met uh, groen in de stad heb ik wat gedaan. En uh, een, een, een soort van kennisdag voor uh, landbouwers ben ik bezig geweest. Allemaal van dat soort uh, thema's, maar ook, ook uh, uh, interne thema's. Dus het was heel divers. Mm -hmm. En uh, toen kwam dit onderwerp langs en dacht ik van... hé, hey, dit vind ik wel een onderwerp dat interessant is. Ik dacht, uh, laat ik dat eens gaan uitdiepen. En welk onderwerp bedoel je dan nu precies? Nou ja, die, dat Web 2.0. Ja. Wat gebeurt er? Wat betekent dat voor de overheid? Um, ja, maar... Maar dat, dat, dat, dat klinkt natuurlijk toch ook nog een beetje abstract. Ja, de relatie nou, tussen overheid en, en, de, en exact, de burgers... en hoe je exact. dat op een nieuwe ja, manier vormgeeft. Ja, Ik ja, denk ja. dat veel mensen denken, ja, uh, geef eens een voorbeeld. Ja. Nou, voorbeeld wat bedoel van toen, je ermee? Wat, ja. wat toen al eigenlijk de aanleiding was... was uh, dat er een groep op Hives was, um, uh, waar, uh, en die heette antidierenleed.hives.nl. En dat was natuurlijk een groep die ging over dierenleed. Het ministerie is bezig met dierenwelzijn, dat soort mm -hmm. onderwerpen allemaal. En er zaten echt enorm veel mensen bij elkaar. Dus die groep was heel groot, dat was een van de grootste groepen van Nederland. En er zaten tienduizenden mensen bij elkaar. Dus als je een vereniging hebt met tienduizenden leden... dan zou de voorzitter bij de minister aan tafel zitten, bij wijze van spreken... Mm -hmm. Ja. Maar, uh, maar goed, die groep hadden we helemaal niet door. Dat is natuurlijk niet, niet helemaal vergelijkbaar, maar... Die, die maar zat gewoon op internet? Op, die zat op Want, internet, ja. exact. En die, die discussieerden met elkaar en dat soort dingen. En toen? Um, dus, dus ik had er wel zoiets van, Hé, hey, er zit wel een potentieel. Stel dat die wel het idee hebben, we gaan samen wat organiseren... en samen wat op poten zetten. En sindsdien zijn er allemaal wel voorbeelden van gekomen. Als je kijkt naar petities.nl als platform, uh, als site... daar zijn heel grote petities... waar echt uh, 10.000 mensen een handtekening hebben gezet... en die, en, en die petities zijn dus tegenwoordig ook uh, uh, rechtsgeldig. Hè? Dus je kunt met zo'n petitie, zo'n handtekening is ook rechtsgeldig. En je kunt met 40.000 handtekeningen of meer kun je naar de Tweede Kamer en zeggen van nou... we hebben deze petitie graag uh, daar gehoor aan geven. Dus je bedoelt dat door uh, de, het internet, hè, de, door de internetsamenleving... hebben burgers veel meer de mogelijkheid gekregen... om zich uh, te organiseren en dus ook invloed uit te oefenen. Exact, ja. ja. En hoe ga je daar dan vervolgens als overheid weer mee om? Juist. En daar ben jij voor. Ja, nou, ik niet de Ja, nee, uh, ja, uit uiteraard. Ja. Maar goed. Nou ja, deze week is de begroting van Binnenlandse Zaken uh, besproken, hè? Toch? Dat is toch zo? Nou, ja, dat, ja, dat begint, stond een in de introductie Eén van, de, van het programma. Ja, en een van de belangrijkste thema's was, was burgerparticipatie. Dus het, het, het leeft. Er moet meer aan. Ja. zegt ook, er moet meer aan de burgers worden overgelaten, hè, de minister. Um, maar wat, waar moeten wij dan naar denken? Want je zegt van burgers kunnen zich dus gewoon uh, door het internet gewoon veel beter organiseren. Maar, maar wat vindt de overheid dat meer aan de burgers moet worden overgelaten? Nou ja. Um, uh, uh, de uitnodiging voor de boekje, ook uh, voor, voor deze bijeenkomst, ja. kwam ook een beetje omdat, uh, uh, uh, uh, omdat ik een boek had uitgebracht. Ja. Dat heette uh, Wij de Overheid, gewoon gratis te downloaden. Ja. Um, Moet je zo, hoe, waar kunnen mensen het downloaden? Zeg maar even? Uh, de, de, de site is boekambtenaar 20nl Oké, okay. kunt u gratis downloaden, luisteraars, als u denkt van hey, interessant, ga verder. dan? Dat kan direct, ja. ja. ja. ja, goed, um, ja. En daar uh, wat, wat ik daar een beetje in beschrijf is dat, dat, dat, uh, dat het een beetje uh, een ontwikkeling is naar ja, co-creatie heet het dan. Samenwerking noem ik het. Samenwerking, dat gewoon, ja, toch? dat het samenwerking. Ja, dat, dat als het gaat om dingen die we met elkaar moeten oplossen in de, in de samenleving. Hè? Hè, dat dat niet alleen maar de overheid kan doen, maar dat het eigenlijk een samenwerking is tussen nou ja, maatschappelijke partijen of een burgerinitiatief of maar dat is toch de, altijd al zo geweest? Ook, wat is het, is het, wat is het dan niet goed? Wat is er dan niet goed in de relatie tussen de overheid en de nou ja, burgers? Formeel zijn overheidsorganisaties natuurlijk opgericht om uh, he, vanuit een uh, met een opdracht ja. om hebben een opdracht om een bepaald uh, ding te doen en al die uh, formele structuren en die procedures die zijn allemaal opgericht om zelf die uitvoering te doen. En waar je het steeds meer tegenaan Vroeger hadden we het ook over die maakbaarheid van de samenleving om uh -huh. maar zo'n term te gebruiken. Ja. En uh, ja, wat, waar we al heel snel achter zijn gekomen, uh, is natuurlijk dat die samenleving niet zo maakbaar is. Um, maar dat je uh, uh, uh, wel moet gaan nadenken: hoe ga je dat dan samen met burgers doen? En uh, tegelijkertijd hebben we ook gezien dat nou ja, burgers zijn meer hoog opgeleid, zijn ook mondiger geworden, uh, nemen zelf eerder initiatieven. Hoe ga je die? die twee bewegingen nou bij elkaar komen. Als er energie zit in de, in, in, in de samenleving... hoe ga je dat dan samenbrengen met nou, de kennis die er uh, binnen de overheid aanwezig is? Maar gebeurt dat nu dan onvoldoende? Ik, nou ja, ik denk wel dat dat, uh, uh, nou, dat, zo dat dat een trend is om dat meer te doen. En er zitten een aantal aanleidingen uh, voor. Enerzijds is natuurlijk ook die... Nou ja, de, de, de, de bezuinigingen, de overheid. Het, gewoon, ja, het wordt gewoon goedkoper doen, allemaal. exact, ja. Dus. Uh, 200 en, en miljoen, geloof kant, ik, moeten bezuinigd worden. Bij BZK? Al, al, 200 als, miljoen, je, ja. Als je dat zegt, dan zal het wel zo zijn. Het is zo, ja. ja, dat heb ik gelezen. Ja. Dus het is gewoon een ordinaire als dat, uh, bezuinigingsoperatie. Als, als, dat, uh, uh, als dat het radio is, dan klopt het. He? Of, <laughs> nou, ja. nou, dat durf ik niet te beweren. Maar <laughs> ik, het is, een, hè? is het een ordinaire bezuinigingsoperatie? Nou, ja. uh, die, die twee dingen staan los van elkaar. Je hebt enerzijds. Er nou, je kan wel zeggen, als de overheid meer overlaat aan de burgers... Hè, dat, dan hoeven zij minder te doen, dus dat bezuinigen ze. Ja, of is dat te da -da -da simpel? Daar ga ik nu, natuurlijk niet over, maar nee. er is gewoon minder geld. Ja. Punt. En tegelijkertijd zien we dat er meer vanuit de samenleving... ook wordt gezegd van, nou, we willen het zelf doen... we hebben er zelf ideeën bij, et cetera. Mm -hmm. um, maar hoe kunnen we die twee dingen nou aan elkaar koppelen... Uh, zodat we... Nou ja, toch een uh, uh, uh, goede nou ja, overheid uh, houden in de zin van wat wij samen uh, met elkaar doen, uh, terwijl het dus minder, uh, minder geld kost. Dat is eigenlijk de uitdaging: hoe, hoe, hoe match je je twee uh, ontwikkelingen met elkaar? En wat ik heb geprobeerd te doen in het boek... is dus allerlei voorbeelden geven van hoe, hoe gaat dat eruit zien. Nou, geef ons dus... een voorbeeld. Geef ons dus ook eens een paar voorbeelden. Dat we er een beetje gevoel bij krijgen. Ja. Nou, ik, wat, wat wel uh, grappig was, ik was... vanochtend was ik bij een aantal mensen van, uh, van waterschappen bij elkaar. Ze dus zeiden zei ik ook van... geef mij nou wat goede voorbeelden nee. van de waterschappen mee... zodat ja. ik dat vanavond kan vertellen. Ja. Nou, nou, ze waren er helemaal enthousiast over. En er ze op, luisteren wat... ook allemaal... De mensen van de waterschappen, luisteren jullie die wel? Nou, oké. Okay, ja, moet je even op Twitter kijken of ze allemaal... <laughs> ja, ja, wij, wij, ja. Zometeen gaan we het tweede uur trouwens. Ik zeg het nu alvast even zeggen ja. de luisteraars. Dan blijft David hier ook. Dus Dan kunt u uh, reageren en bellen met verhalen en, uh, en vragen. Maar goed, even ja. over die waterschappen. Nou ja, ja. Een paar voorbeelden die daar uh, langs komen. Een van de voorbeelden was, uh, was dat... Uh, de, de, er is natuurlijk enorm veel kennis, ook in overheidsorganisaties. Hè, vakkennis, bijvoorbeeld bij de waterschappen. Over hoe je dijken aanlegt en hoe je die polders maakt. En dat soort dingen allemaal. En een van de uh, projecten waar ze tegenaan liepen... was die Overdiepse polder. Um, waar ruimte voor rivieren moet worden gecreëerd. Waar is ja, dus, die Overdiepse polder? Uh, ik geloof dat het richting, richting Arnhem is. Ik weet het niet. Oh, ja. oh, goed. Maar het de idee ruimte ja. voor de rivier, dat kennen we wel. Ik heb ja. brave aantekeningen gemaakt, Overdiepse polder, heet dat heet het ding. Oh. En... Um, uh, daar uh, hadden ze dus bedacht van... we nou ja, moeten, moeten dus ruimte creëren voor uh, die, die, die polder onder water laten lopen. Dat is zeggen, de, de, de standaard oplossing. Alleen daar wonen natuurlijk ook mensen. En die kwamen zelf met een plan om daar dus terpen neer te leggen. En uh, vanuit dat plan, uh, uh, vanuit dat idee, zijn ze toen gaan denken, oh wacht, dat is inderdaad wel idee, een goed idee, laten we dat dan gaan doen. Dus dat idee kwam vanuit de bewoners, want die wonen daar. en Die hebben ook de lokale kennis en die hebben de band natuurlijk met, uh, met de omgeving. En de, nou ja... Vervolgens werd dat qua vakkennis uitgewerkt door, uh, uh, nou ja, door, door de specialisten van het waterschap. Um, dus dat is een voorbeeld. Ander voorbeeld waar ze mee kwamen was uh, een of andere uh, dat was een Tessel. Um, daar uh, uh, uh, uh, was een uh, uh, uh, idee om daar als uh, beveiliging, zullen we zeggen, van het eiland om daar een dijk aan te leggen. Nou, Mensen die daar woonden vonden dat niet mooi. Die dachten, dat moet anders kunnen. We willen liever een, een, een duinachtige oplossing. He, dat is een, het ziet er natuurlijk uit. Nou, heel uh, gedoe. Uh, waterschap zei, nou, nou, zo moet het. want meer geld hebben we niet. En uiteindelijk zijn dus de bewoners zelf dus gaan proberen... Van, kunnen wij nou genoeg geld bij elkaar te uh, uh, brengen om dus dat verschil uh, uh, bij te passen. Nou, dat, zijn, dat vond ik wel leuke, uh, leuke voorbeelden. Mm -hmm. um, Klinkt ook eigenlijk wel heel logisch, hè? Ja, nee, dat nee, de, het de overheid samenwerkt met de mensen. Ja, ja. Dus, dus, ja, maar dat is kennelijk toch iets nieuws. <laughs> Ja, nou ja of, dat het steeds meer gebeurt. Ja. En dat mensen er ook mondiger in worden. Maar wat je, wat je vaak ziet is dat er natuurlijk een een of een, een, een ander plan wordt gemaakt. En daar wordt dan neergelegd van jongens zo gaan we het doen. Ja. En vervolgens wordt alle energie van burgers dan die zitten in het te proberen het tegen te houden. Van in het proces, plan. ja. ja en, en ik heb ook wel eens gehoord van iemand die zei van ja, dan komt er een of andere opvang voor, voor verslaafden. Eens in de bossen hoorde ik ooit eens een keertje. En, en diezelfde dag waren er drie huisgroepen en Facebookgroepen uh, gecreëerd door bewoners die zeiden. Nou, daar gaan we eens even een uh, stokje van steken. Nou, dat is natuurlijk allemaal nutteloze energie. Je wil juist kijken, hoe brengen we dat nou bij elkaar? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat er een samenwerking uh, ontstaat? En dus dat, dit, dat is een, een al gaande, dat, dat dat steeds vaker gebeurt. Ja. Of is dat nog een, een, een plan? Moet dat in de toekomst nog, nog veel meer gaan gebeuren? Uh, is dat 2.0 al, al, al dat tijd... Perk 2.0, is dat al ingetreden, zullen we maar zeggen. Ja, maar zoals ik al zei, de, de overheid is enorm groot. Dus ik, hè, ik, ik, loop over, ik kom bij heel ja. veel overheidsorganisaties over de vloer... om daar eh, te vertellen ze me zeggen over dit soort voorbeeld en die, mijn ideeën erover. En ik hoor dan heel veel voorbeelden terug. En tegelijkertijd hoor ik ook heel vaak verhalen terug... van, ja, ook van, uh, van organisaties die daar nog minder vooruitstrevend in zijn. en Gewoon zeggen, van, nou, het is zo bedacht. Of het, uh, hè, wij, wij hebben de, de kennis in pacht, ja. dus, uh, dus dan moet je maar naar luisteren. Nou, dat soort dingen. En de, nou ja, wat, je, wat jij net al zei, het, is natuurlijk, het heeft een enorme vlucht genomen... doordat je zo'n netwerksamenleving hebt. Dat mensen dus elkaar veel makkelijker kunnen ja, vinden... en ja. zich dus ook makkelijker kunnen organiseren. Exact, ja. uh, Want jij zei net, ja, de overheid is zo ontzettend groot. Ja, ik bedoel, wat, wat, is de, wat is de overheid? Wat, wat, wat valt er allemaal onder de overheid? Uh, ja, ja, na, ja, ja, ja. ja. Na, uh, meestal als ik, uh, als ik ergens een gastcollege geef, zo bij een of zo ja? dan begin ik altijd met, met een stukje staatsrecht, van hoe dan ook weer zat met de trios politica, weet je, de rechterlijke macht en de. de controlerende uh, macht de, en de, uh, en de, uh, de uitvoerende ja, uh, macht. Exact, ja? exact. Dus de, de controlerende macht is dan natuurlijk de wetgevende macht, dat, uh, is dan de Tweede Kamer bijvoorbeeld uh, oh. landelijk, of de, de Provinciale Staten of de uh, Gemeenteraad. En uh, de uitvoerende macht is dan uh, nou ja, het kabinet natuurlijk met de ministers... ofwel de gedeputeerde staten en provincies... en de, uh, de wethoudercollege van de burgemeester en wethouder in de gemeente. Ja. Dus, uh, dus daar zit diezelfde verhouding uh, midden meer tussen... Um, maar uh, uh, uh, ik werk zelf bij een ministerie. Nou, de minister is dan verantwoordelijk om uh, dat allemaal uit te voeren. Maar hij heeft daar en nou, wezen heel veel assistentjes voor om dat te doen. Ja. Uh, en al die assistentjes krijg je dan een, een taak. He, dat zijn dan die ambtenaren, die hebben dan een taak. En uh, er zitten verschillende rollen in. Dus je hebt daar bijvoorbeeld de beleidsambtenaren, die zijn bezig met het maken van plannen als het ware. Uh, daarnaast heb je aan de uitvoeringskant hè, als een plan bijvoorbeeld is gemaakt bijvoorbeeld voor een subsidie of voor een uh, uh, die je kan aanvragen dan moet dat natuurlijk worden uitgevoerd ja. dus dan heb je een club die, die probeert om zo'n subsidie dan oh, uh, uh, uh. aan de markt hè die alle administratie daarvan en wie heeft daar recht allemaal op allemaal overheid en, uh, exact en je hebt ook nog de inspecties die politie dan bijvoorbeeld, uh, is ook overheid, Exact. En de voedsel- en wareautoriteit, de arbeidsinspectie, de onderwijsinspectie. Die dan weer controleren van gaat het allemaal wel goed. En die gaan soms ook weer tegen elkaar, of niet? Ja, nou ja, dat, uh, uh, uh, ze, hebben, ze moeten elkaar natuurlijk ook controleren. Ja. Dus in de zin dat als je een arbeidsinspectie hebt, die moet ik ook kijken. Bij de politie natuurlijk alles qua ja. arbeid... Uh, ik bijvoorbeeld, weet niet. Ja, ja. Nou ja, zo, zo had ik inderdaad, uh, op, uh, ik weet niet of je daar naartoe aan het werken was... maar als, als anekdote bij uh, dat ik ooit eens een keertje aan het luisteren was naar BNR. Dat doe ik ook wel eens. Ja. Uh, sorry. Ja, nou, um, waarom? Ja. Ook heel leuk, ja. En uh, Humberto Ton was daar dus een nieuws ja. aan het voorlezen... waarin hij zo'n verhaal dus vertelde. Van, uh, van ja, de arbeidsinspectie controleert de politie. En, en ja, hij vond dat maar gek, ze me zeggen... Dat die, dat die verschillende rollen van, van de overheid, hè, van die overheidsorganisaties... dat dat elkaar ook uh, controleert en zo. Ja. En uh, toen, toen, toen, uiteindelijk zijn laatste zin was... Moet de overheid hierbij dan niet ingrijpen? <laughs> dat was een, ja, voor, voor ambtenaren vinden dat altijd een hele grappige opmerking. Maar ja, de overheid bestaat natuurlijk niet. Want dat is juist die optelsom van al die overheidsorganisaties. Ja. En, en, en als je dan, ja. Dat maakt het ook dat het een zekere abstractie altijd heeft, hè, die exact, overheid. Ja, ja, ja. en, en mensen... uiteindelijk zeker. Maar uiteindelijk is de overheid natuurlijk dat wat wij met elkaar willen regelen... wat we niet in een suppie kunnen doen, ja, als, als, als samenvatting. Maar goed, dat is natuurlijk een hele grote organisatie voor poten uh, zet, om dat dan op, op zijn nette manier, een net mogelijke manier te doen. Ja, uh, Je hebt dat ook de Umberto-paradox genoemd, geloof ik, hè? Uh, uh, of, ja, de uh, ja, ja. yeah. Umberto's paradox. Ja, Umberto's. Heb ik het in, in het boek heb ik het zomaar genoemd, inderdaad. Want het, uiteindelijk is het beide waar, weet je wel. Enerzijds hebben we het altijd over die overheid. Dus uh. logisch dat, er, hè, dat, je, dat je kijkt naar één overheid in de zin van... ja. We moeten die dingen met elkaar regelen. En uiteindelijk is die indeling een in organisatie, is maar een vorm waarin we dat hebben geregeld natuurlijk. Ja. Uh, maar dat is ook, ook waar. Hè. Al die losse overheidsorganisaties, al die gemeentes en al die. Ja, uiteindelijk zijn dat er, uh, nou, ik, ik heb ze nooit geteld, uh, echt honderden. Hè. Je hebt er sowieso 415 gemeentes. Ja. Allemaal uitvoeringsorganisaties, tussenorganisaties. Uh, je hebt veiligheidsregio's, de milieudiensten. Uh, uh, dat zijn allemaal overheidsorganisaties, GGD's, maar allemaal een specifieke rol natuurlijk. Ja. Voor we verder praten gaan we even naar muziek luisteren. Mm. Je, hebt, uh, zelf, um, je mag al uh, gasten bij Kaasdorp, mogen zelf uw muziek uh, kiezen. Wat is het geworden? Uh, ja, um, nou, uh, um, ik, ik geloof dat het eerste nummer dat laatst stond was uh, Paul Simon. Ja, um, dat vind je mooi? Ja. Ja, nou ja, ik, vroeger luisterde ik altijd op ons aan. ik vond het wel leuk om dat te doen. Ja. En uh, ik had My Little Town gekozen om, dat, ja, om, om het ook een beetje terug te brengen we, we, we zijn nu nog niet aan de bod gekomen, maar juist in buurten, in steden. Daar gebeurt natuurlijk heel veel op dit moment uh, qua burgerinitiatieven. Dus dat leek me wel toepasselijk. Town. I grew up believing of the factory Imagination, relax Everything's the same Zaluna, Mikke van der Wijk. Het was My Little Town van Paul Simon. Op verzoek van uh, mijn uh, gast David van Berlo. Hij noemt zichzelf ambtenaar 2.0. En we hebben het over de relatie van uh, de overheid met, uh, met de burgers. Ja, dat is altijd lastig. We hadden het net over die overheid. Wordt er wordt heel veel mensen gezien als een, een groot, enorm moloch, Maar dat is natuurlijk onzin. Want het bestaat uit ontzettend veel verschillende organisaties. Heeft al iemand getwitterd? Oh nee, eerst was er iemand die uh, zei tegen mij... Ken je afkomst? Omdat die polder die ik niet kende... die bleek in de buurt van Dus te liggen. Dat is in het land van Heus en Altenaar, waar ik inderdaad ben opgegroeid. Ja, het is inderdaad een schande. <laughs> Oké, okay. uh, dank je wel daarvoor. En dat weet ik nu in vervolg. Uh, het andere was dat er iemand twitterde. En die zei: Ja, dat is allemaal mooi en aardig. Uh, maar dan moeten de overheid wel ophouden burgers te wantrouwen. Snap je die opmerking? Uh, uh, nou ja, jullie tonen net ook dat uh, het, het artikel uh, van Plastek die het had over uh, dat bestuurders ook moeten loslaten. Ja. En, uh, Lokale bestuurders moeten leren loslaten, zegt hij. Dat zegt hij in een interview in het blad van de VNG, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hey. Ja, ja, ja. ja, nou ja, dat, uh, wat, wat ik net al zei, dat, ja. dat het idee nog vaak is van nou, wij hebben de kennis in pakt en wij gaan dit wel even uitrollen. Ja. En uh, wat je en, en ik denk wat en wat je vroeg net, wat is nou die verandering die je nu ziet? En die verandering zit voor een heel groot deel volgens mij in dat de bur burgers steeds. Vaker zelf dingen oppakken. Ja? Dus dat ze ook niet meer gaan zitten wachten op, op de overheid of wat dan ook. Ik ken een leuk voorbeeld vanuit Leiden ook trouwens, waar, waar ik zelf woon. Ja? Dat was, uh, uh, uh, was een wethouder die vertelde mij van. Uh, ja, er kwamen mensen op bezoek en die wilden beelden plaatsen op een bepaalde, in een bepaalde straten. En ik dacht van, oh ja, die komen natuurlijk vragen om financiering of wat dan ook. Maar dat was helemaal niet zo. Want de financiering hadden ze zelf al geregeld. Die beelden hadden ze zelf al geregeld. Hoe ze er kwamen hadden ze zelf al geregeld. Alleen ze wisten niet wat er in de grond zat. Hè. Als ze die dingen gingen verankeren moesten ze even weten van... Er uh, liggen hier geen elektrische de... leidingen. Exact. Hè? Dus ze, kwamen helemaal niet hè. ze moesten niet de cultuurafdeling hebben, zullen we ja. zeggen, van, het, van de gemeente. Maar ze moesten gewoon de, ja, de, de grondafdeling hebben van hoe zit het nou praktisch in elkaar. En, en dan uh, heb je dus een, een burgerinitiatief wat eigenlijk het hem van Godel zelf kan. Maar mag maar je dan zomaar beelden dingen... neerzetten dan? De nee, nee ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, ook wel een vergunning natuurlijk. Uh, maar ja. het was natuurlijk wel een, leuke, gewoon een leuk idee uh, en zo. Ja. Maar um, ja, het ging dus eigenlijk om die praktische kennis... die, die de, de overheid eigenlijk toevoegde aan die co-creatie. Ja, maar wat Plasterk dan ook zegt in het artikel... maar die lokale bestuurders, die moeten leren loslaten. Dus die zijn ook niet gewend dat zij uh, niet het meer overal voor het zeggen hebben. dan. Dus die moeten aan die, die nieuwe relatie, die moeten zij dus ook... Heel erg aan wennen, kennelijk. Exact, exact, ja. Ja, er zitten, er zitten twee kanten aan. Enerzijds als burgers dat je zegt, van, nou, we kunnen dus veel meer zelf. En daarom uh, ben ik ook heel benieuwd naar de voorbeelden die in de Tweede Uur langskomen. Van mensen die zeggen, van, ja, we, kunnen het zelf, we hebben dit zelf opgepakt. Ja. Um, en aan de andere kant, uh, dat je als overheid dus ook uh, gaat kijken. Van hoe, hoe kon, Of als gemeente of als wat dan ook. Uh, gaat kijken, van, hoe kunnen we daar dan bij helpen? Hoe kunnen we dat nou... Maar, maar dat is een, ook, een instelling die ambtenaren nog... Dus, dus dat is een... Dat hoe is noemen ze dat? Een, een ja, cultuuromslag? De cultuurverandering, exact. Ja. Ja, en hoe ga je dat doen? Want ja, ik bedoel, ja. Mensen die hun hele leven daar al in, in, in zo'n lokaal bestuur zitten... Ja, die, die, die kan je niet van de ene dag op de andere veranderen natuurlijk. Moet... Dat, dat, die zie je ook. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat ik natuurlijk leuk vind aan, aan mijn werk, is dat ik heel veel voorbeelden zie van waar het wel gebeurt. En dat er heel ja. veel, hè, de, al die ambtenaren 2.0, dus die, die ook lid zijn geworden van, uh, hè, van, van dat netwerk uh, wat ik heb opgericht. Uh, die, uh, dat zijn juist de innovatieve, de enthousiaste ambtenaren... hebben het hart voor de publieke zaak die, de, die er gewoon voor gaan. De zelfstandig ondernemende ambtenaren noem ik ze altijd. Mm -hmm. uh, die, uh, die juist zeggen van nou, daar moet wat gebeuren. Daar ga ik mijn tijd voor inzetten. En, en dat doe ik samen met nou ja, wie ik nodig heb om dit... Uh, uh, de, de oplossing te brengen of dit, dit, dit idee, idee verder te brengen of wat dan ook. En of die mensen dan van een andere overheidsorganisatie komen... of dat ze komen van een, ff, uh, uh, uh, burgers in een wijk of wat dan ook. Dat maakt dan uh, niet zoveel uit. is Dit, dit, dit, dit, dit, dit nieuwe vorm van, van samenwerken, bestaat dat in andere landen al? Of zeg je, hoe, hoe, hoe zit dat bijvoorbeeld in Engeland of zo... Ja. Nou ja, er wordt, uh, uh, uh, je ziet in allerlei verschillende landen dat, dat ze daar anders mee omgaan. Um, uh, sommige landen he, is, ook, is de overheid sowieso van zichzelf... ook veel hiërarchisch nou, nog, nog ingesteld dan in Nederland. Frankrijk? Uh, ja, in zuidelijke landen zie je dat, dat inderdaad ook wel uh, sterk. Um, bij, als je kijkt naar uh, uh, uh, Groot-Brittannië... daar zetten ze heel erg in op bijvoorbeeld... Nou ja, uh, uh, burgerinitiatieven proberen ze... Alle, eh, dat, dat, hoe heet dat, de big society. Big society. Waar, uh, ja, exact. Um, ja, er is natuurlijk ook heel veel discussie over... Van, gaat dat nou wel goed en uh, uh, uh, levert dat nou echt iets op? Maar ik vind het wel heel interessant... dat zij echt als uitgangspunt van beleid hebben genomen... Nee, moet, moet die samenwerking zijn. dus is niet de overheid die uitvoert... maar er moet iets vanuit de samenleving komen... er moet iets vanuit onderneming komen... en er moet iets vanuit de uh, overheid komen. Dus in Engeland doen ze dat al? Nou ja, proberen zit, ze dat Zit al? dat meer in hun cultuur... Ja, nou ja, een, een, een bepaald voorbeeld wat er veel uh, uh, uh, rondgaat is uh, dat bijvoorbeeld er heel sterke wijkenorganisaties zijn in uh, Groot-Brittannië. Uh, wijkenorganisaties zijn uh, bijvoorbeeld rondom een gebouw. Dat was dan, uh, dat was, ooit een keer was daar een buurtcentrum, was vervallen, werd niet meer in geïnvesteerd. En op een gegeven moment een paar mensen uit die, uit die buurt zeiden van nou, dan gaan wij dat buurtcentrum wel exploiteren. Ja, als jullie nou ons gewoon gratis dat pand geven, want er wordt toch niks mee gedaan. Dan gaan wij ermee nou aan de slag om dat, uh, om dat uh, op poten te zetten, opnieuw in te richten uh, en dat soort dingen. Daar verhuren ze dan bijvoorbeeld weer ruimtes in aan, aan lokale bedrijfjes, zodat ze de e economie stimuleren. Daar komt dan weer huurgelden. En zo ontstaat een soort van wijkonderneming. En dat proberen ze dus, dat heet uh, de trusts, heet dat. Nou, er zijn er honderden van in, in Engeland. Nou, dat idee proberen ze dus hier ook uh, neer te zetten. En daarmee geef je natuurlijk mensen weer controle over hun eigen Wijken over, uh, geven ze ja, mogelijkheden om, om zelf nieuwe dingen te verzinnen, et cetera. Is het ooit in Nederland ook uh, anders geweest? Uh, ik, ik denk nu even aan het uh, de eind van de een, uh, 19e eeuw, waarin er heel veel burgerinitiatieven waren. Ik noemde nou, dus. Het concertgebouw ja die, die was uh, laatst een artikel in de krant over hè ja. nou, nou dat weet ik niet maar toevallig oh, okay. <laughs> Toevalligwijs, ja ja nou ik weet niet maar goed het concertgebouw uh, ja. wat, wat, wat, kijk musea er waren dus veel meer uh, ja Individuele initiatieven die daartoe vaak toe leiden. Het was niet zozeer dat de overheid bepaalde: van nou er moet nu een, een concert, laten we het maar even bij dat voorbeeld houden: een concertgebouw komen, maar het was een particulier initiatief. Ja. Dus het, ik dacht van: de, de, de, de, de samenleving verandert natuurlijk altijd. Er is kennelijk ooit een tijd geweest waarin, weliswaar natuurlijk, hele welgestelde burgers dit soort initiatieven namen. Hoe, hoe zie je dat in. in, in, in, de, in, in dat, dat zich dat ontwikkeld heeft in het loop van de geschiedenis. Is dat op een gegeven moment weggezakt? Hoe komt dat? Komt dat dan weer terug? Nou, als je kijkt naar de, de rol die de overheid altijd probeert te hebben... is ervoor zorgen dat, uh, dat er uh, naar gelijk, uh, gelijkwaardigheid is we zeggen voor alle burgers. Dus dat, uh, um, uh, dat iedereen dus op gelijke mate toegang heeft... tot onderwijs en tot cultuur en dat soort dingen. Um, dus een van de redenen waarom uh, de overheid ook... Ja, uh, is gaan investeren in dat soort dingen, in onderwijs en cultuur. Want er, er waren natuurlijk altijd al scholen. Er waren natuurlijk uh, inderdaad sinds de 19e ook allerlei musea. En maar het juist om ervoor te zorgen dat dat overal uh, bereikbaar was. En daarmee werd het dus steeds meer een overheidstaak. En nu uh, zie je dat er naar zo'n Dat is dus niet, dat is dus niet altijd beetje... geweest, hè? Nee. nee, maar op die manier is dus wel uh, dat tot alle lagen van de bevolking uh, doorgedrongen. Ja, want in de 19e eeuw... Ja, wie ging er in de 19e eeuw naar het concertgebouw? Dat was natuurlijk maar een heel, heel, heel klein plasticiteit de... van de bevolking. Ja. Die daar überhaupt de mogelijkheden toe had. Ja. En uh, veel andere cultuur was er natuurlijk ook niet toen. Dus, uh, behalve de volkscultuur. Um, dus wat dat betreft was juist het idee... van Hoe zorgen we nou voor dat dit in, in brede zin mogelijk uh, blijft? En, en dat is natuurlijk wat je... In de huidige tijd wil wel behouden, hè, dat ondanks die bezuinigingen, dat, uh, dat je wel probeert van hoe kunnen we nou voor zorgen dat we toch dat niveau houden van onderwijs en van voorzieningen, et cetera. Um, en zorg, dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Dat we wel dat niveau houden, maar dat, dat, dat we dat doen, dus, nou ja, door de, dat de overheid wil doen, maar dat je ook gebruik maakt van de energie in de samenleving. Ik vroeg mij af hoe, hoe toen, toen jij een klein jongetje was, wat, wat wilde je toen worden? Mijn vader was politieman, dus ik wilde ook nog wel ooit politieman worden. Jij wilde dat... politieman worden. Ja, misschien dat, dat, omdat iedereen dat natuurlijk altijd zei. Oh, jij wil vast politieman worden. Ja. Ja, en was dat ook zo? Uh, Jouw vader ja, was dus we, ook in we, dienst van de overheid? Exact, ja. ja. ja, ja. Nee, want ik dacht, ja, je, wordt natuurlijk, je denkt natuurlijk nooit, ik word ambtenaar als je... Als je nee, nou, je ik ben mee, historicus he? van opvoeding, dus, dus uh, bent historicus. Pas, ja, pas op als je, als je historische vragen gaat stellen, want dan uh, drijf ik al redelijk snel af. Maar. Nou, ik ben dol op een beetje historie, hoor, en uh, cultuurhistorie al helemaal, dus uh, daar, uh, dat, dat verveelt mij niet gauw. Ja. Maar wat was dan je, je onderwerp waar je op afgestudeerd bent? Dat vind ik dan wel interessant om uh, te het weten. Het communisme in, in de jaren 20-30 in Nederland. In Nederland? Ja, ja, ja. Oh. ja. Nou, het was wel... Ja, als je dat leuk vindt... Even een zijpaardje. Okay, mag even wel. een ja, zijpaardje. Ja. Um, uh, nou, wat wel interessant was uh, in die tijd... is dat uh, in het in, in begin van de periode... Ik onderzoek, in het begin van de jaren 20... Ja? was de Nederlandse Communiste Partij was een heel zelfstandige partij. Ja. Dus uh, dat waren de mensen die uh, Lenin, bij wijze van spreken, kenden van... Uh, nou ja, van de internationale congressen en zo... en toen ze allemaal nog wel kleine partijtjes waren. Dus die waren heel zelfverzekerd. Oké, okay, toevallig was Nederland nog niet gelukt... maar dat ging er wel een keer over ja. Maar uh, op een gegeven moment kwam er natuurlijk... Ja, was in Rusland was de revolutie doorgebroken... en Lenin was de grote man. Uh, maar in al die andere landen natuurlijk niet. Dus steeds vaker ging Rusland zeggen... ja, wij weten hoe het moet, dat hebben we bewezen... Mm. dus gaan we naar ons luisteren. En langzamerhand zie je dus in, de, in die periode... dat overal in Europa die, ja, die, die communistische partijen steeds meer... Ja, aan de leiband eigenlijk van Rusland gaan lopen. Dat zie je dus in die jaren 20 ja. jaren dertig zie je dat gebeuren. Nou, ik heb dat proces van hoe, de, hoe ze dat dan aanpakten in Nederland, ja. heb ik dus uh, probeerd te onderzoeken. Ja. Voilà. Nou, <laughs> en een interessant onderwerp. Ja, dat was een jammer, maar ja, ja Maar heb je daar, laten we zeggen, aan die, die kennis die je hebt opgedaan bij die, bij die studie en met name dan bij de dit, dit, dit, on, dit onderwerp, heb je daar nu nog iets aan? Nou, wat ik wens interessant vind is die, die, die lange lijnen, hè, door, door de geschiedenis heen, van hoe dingen zich ontwikkelen. En hoe, uh, hè, want je had het net al over die cultuurverandering. Ja, dat, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Um, uh, dus de, ja, de reden waarom Plastik natuurlijk bijvoorbeeld dat, dat soort dingen roept ook in, in dat VNG-tijdschrift... is natuurlijk dat dat langzamerhand bij mensen ook gaat doordringen van ja, daar moet ik wat mee, daar moet ik over nadenken. En dat heeft tijd nodig. Um, en, en we hadden het net natuurlijk ook al een beetje over de geschiedenis... dat je die link legt met de 19e eeuw. Um, ja, er, zijn, er is natuurlijk een ontwikkeling geweest... Uh, uh, van, van enerzijds een overheid die... Nou ja, ook, de, ook de mogelijkheden kreeg in de 20ste eeuw uh, om, om uh, veel grotere impact te hebben. Al die, al die wetten, hè, dat de uh, schoolwet, dat kinderen naar school moesten, dat ze niet meer mochten werken, dat, uh, dat er allerlei uh, nou ja, pensioenen, waar het uh, gisteren over ging, uh, geloof ik. Mm -hmm, uh, nou, ja. Allemaal van dat soort onderwerpen, die werden op een gegeven moment allemaal doorgevoerd. Hè, die hele verzorgingsstaat werd opgetuigd. En, en, en dat. Dat is natuurlijk een hele langzame ontwikkeling. Nu moeten we dus gaan kijken, van, nou, hoe, hoe gaan we nou om met ja. die... Uh, Want we zijn ja, daar ook in doorgeschoten. We moeten eigenlijk weer een beetje terug in, in bepaalde opzichten. Dat, dat, dat de overheid weer iets meer uit de handen geeft. Dus... Ja, nou... Kijk, mijn, wat ik eigenlijk bepleit hè, met, ja. met, met, met dat boekje ook... is dat ja, we hebben gewoon minder mogelijkheden om dingen te doen als overheid. Je bedoelt uh, financieel? Financieel... Mm -hmm. Uh, ook omdat, uh, omdat mensen gewoon zelf allerlei rollen oppakken. Dus je bepaalt het niet meer als overheid. Je moet ook meer gaan samenwerken. Um, en uh, wat ik eigenlijk bepleit is dat, je, dat, dat we gaan nadenken als overheid... van hoe kunnen we nou de... De waarden waar we voor staan, de publieke waarden waar de overheid voor staat. Om ervoor uh -huh. te zorgen dat, dat, dat, dat het eerlijk verdeeld is. Dat iedereen recht heeft uh -huh. op dezelfde dingen. Dat, dat, dat dus ook, ook de zwakkere in de samenlevingen aan bod komen. en Dat er niet wordt gemonopoliseerd door een paar grote partijen. Dat zijn de rollen, de publieke waarden die we als overheid proberen in te brengen. Alleen dat doe je tegenwoordig op een andere manier. Dat moet je inbrengen in dat soort samenwerkingsverbanden. Nog heel even terug naar je studie van eh, eh, bestudering van het communisme. Je hebt dus geschiedenis gestudeerd, maar je bent toch in die, eh, geen politieman geworden, zoals je, zoals je vader. Je dacht misschien ooit, ik ga mijn geld verdienen als historicus, of niet? Uh, dus heb je dat nou nooit ja, gedacht? Ik, ik, ik moet bekennen dat ik uh, begonnen ben met een andere studie, en dat is Russisch. Aha, het wordt steeds was, interessanter. Ja, het was 1990 was ja. dit. Dus de, de muur was net gevallen. Ja. Hè, het het, het oostblok ging open. Dus ik dacht van nou, taal, leuk, ga ik Russisch leren dan kan ik kan ik misschien iets met al die nieuwe kansen die daar uh, plaatsvinden. Oh. Nou, ik heb één jaar Russisch gedaan en toen vond ik het ook wel weer leuk uh, geweest, eigenlijk. En, uh, maar niet leuk genoeg. Dat, <laughs> dat, dat kwam natuurlijk ook door het bestuderen van het communisme. En daar had je het ook allerlei Russische bronnen moeten bestuderen natuurlijk. Ja, nou ja, en dus dacht ik van, ga ik maar geschiedenis doen? Ja, want dat is uh, ja, ja, ja. uiteindelijk toch gewoon voor, voor iets coach wat leuk ja, was. En, ja. uh, en uiteindelijk ja, wat, wat je daar. Ja, ik heb nooit het idee gehad nee. dat ik als. Als, als, als docent of als onderzoeker. Nee. Of maar als hoe ben je dan, dan bij, toch bij, bij die, in die ambtenarij terechtgekomen? Um, ik ben uh, toen ik dus... Uh, om even de chronologie ja? mee ja? te nemen. Uiteindelijk toen ik dus afstudeerde was in 1996. Eh, 5, 96. Toen was net internet, de World Wide ja, Web, een ja, ja, beetje ja. aan het loskomen. Dus vandaar dat ik daar ingerold ben. Ik maakte toen een internetsite voor mijn studentenclub. Ik zeggen. Ja. En die zei van, bro, kun je een internetsite maken? Kom uh, bij ons werken. Dus toen zat ik dus plotseling bij, bij een grote uitgeverij... Uh, zat ik plotseling uh, de sites uh, te maken. Dus dat, dat was, uh, was nogal een overstap, maar was ja. wel interessant. Nou, binnen de kortste keren waren het natuurlijk allemaal specialistische bedrijven. Dus dat was meer de aanstuur Van dus zo ben ik eigenlijk in die wereld van internet gerold... Ja. Alleen ik had zelf ook wel zoiets van, nou ja, ik wil... Uh, uh, ja, waar, waarom doe ik dit? Waar, waarom kom je elke ochtend uh, om, nou ja, voor jou waarschijnlijk niet... maar om, om, om zeven uur je bed uit, om... Nou, uh, ja, we stond wel hoor. Om, ik ja, doe het was af... wel een okay. programma namelijk. Oh ja. <laughs> Maar de maakt niet uit. Dynamisch bestaan. Jazeker. Uh, maar uh, uh, ja, waar, waarom doe je dat? Omdat je het natuurlijk leuk hebt, maar ook omdat je een bepaalde betrokkenheid hebt... bij dat onderwerp. En uh, ja, ik zocht een beetje naar die passie. En die passie had ik op een gegeven moment niet meer bij, nee. Zou zeg ik maar zeggen... Bij de commerciële kant en ik wilde mijn uh, kennis inzetten ja, voor het algemeen nut. En uh, vandaar dat ik uh, toen heb ge gekeken van: oké, okay, ik heb verstand van iets, namelijk internet en van tijdschriften, want ik kan bij een uitgeverij gewerkt. Nou, ik wil uh, kijken bij de overheid. Nou, uiteindelijk ben ik dus bij de bibliotheek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ja, ja, aan de slag gegaan nou, om daar te kijken gekomen. naar digitale tijdschriften. Dus ja. Zo kwam het allemaal heel mooi bij elkaar. Ja. Maar goed, de, de, want de, het is dus een. een... Ja, een doe-democratie, hè? dat woord heb ik ook wel gelezen. Ja. En dat, dat internet, want je zegt eigenlijk ben ik via dat internet daar ingerold. Dat, dat internet, we hebt het al heel even over gehad... dat speelt daar een, een, een, een rol bij, een grote rol. Uh, hoe, hoe, is die, hoe gaat die rol van het internet eruit zien nog in de toekomst... Ja, nou, ik denk dat... Uh, uh, we hadden het net al even over ja. dat het makkelijk is... ook voor mensen zelf natuurlijk om, uh, om iets op poten ja. te zetten... om een nieuw initiatief te nemen en daar mensen bij te verzamelen. Nou, wezen zoals ik dat natuurlijk binnen de overheid kunnen heb En natuurlijk ook heel, heel direct contact hebben met... Exact. Nou, je kan gewoon... Uh, Plaster kan je gewoon uh, ja. op Twitter volgen. Je kan hem retweeten. Wat ik dan wel interessant ja, wat vind. Wat. Ook van hoe overheidsorganisaties werken. Heel hiërarchisch natuurlijk. Met allemaal processen en procedures. En iedereen heeft daar zijn plek in. Maar dat je nu dus ziet dat dat mensen ook uh, uh, via Twitter dus... een berichtje gaan sturen naar een eigen minister. Dus ja. ik zie dan ambtenaren van Binnenlandse Zaken... een tweet sturen naar Plasterk. Van, hé, hey, hier zijn we ook mee bezig. Als je, als, je, als je nu daar bent, moet je dit ook eens zien. Ja, allemaal van dat soort uh, dingen. Dus het is heel grappig dat die... Lijnen zelfs binnen de overheid, dus heel anders gaan lopen en veel korter worden, et cetera. Dus je bedoelt een ambtenaar die twittert naar, naar, naar plasterk. in plaats van dat hij er een beleidsnotitie van maakt of zo? Exact, ja, nou, die worden natuurlijk ook nog wel gemaakt voor ja, de nee, ja. beter onderbouwde uh, zaken. Maar daar ontstaat een heel andere manier van werken. En dat is, dat is de andere kant ervan. En wat uh, levert dat dan concreet op? Nou ja, ik hoop dus dat, uh, dat we daarmee ook efficiënter kunnen gaan werken als overheid. Dus juist die indeling die we hebben gehad in al die hokjes van uh, deze organisatie uh, gaat daar over, dus bijvoorbeeld uh, hè, de, de, de, de arbeidsinspectie waar we net bij die is er om te inspecteren op arbeid. Hè, dat is het idee daarvan. Dat dus je enerzijds zegt van hey, hoe, hoe kunnen we nou de ideeën en de kracht uit de samenleving gebruiken. Dus, dus hoe ga je nou bijvoorbeeld ook de ogen en de oren van, van burgers gebruiken om, uh, uh, om te kijken wat er gebeurt. De politie doet dat bijvoorbeeld ook met burgernet. Ik weet niet of je dat kent. Jazeker. Dus van uh, dan zie je ze een rondje door, Nou, is een overval geweest, of we zoeken iemand, of een kindje kwijt of wat dan ook. Kijk even mee. Dus je gebruikt dus de ogen en oren van allerlei van burgers, uh, van mensen die gewoon op straat rondlopen. Maar als er een aanhouding gedaan moet worden... is het natuurlijk weer de politie die, die er is. Ja. Dus dat is ook een vorm van, van co-creatie. Dus enerzijds is dat een uh, leuke manier... die ervoor uh, kan zorgen dat je beter werk kan afleveren... en misschien ook goedkoper werk kan afleveren. Uh, heel veel uh, kennis die ook uit de samenleving wordt, uh, wordt gehaald. Bijvoorbeeld om nieuwe beleidsstukken te maken, et cetera. Maar aan de andere kant uh, kan dat binnen de overheid natuurlijk ook. Ja, als want je jij... zegt dan kennis die uit de samenleving wordt gehaald. Ja, ja, en dan okay, denk ik, dan ik altijd... Sorry, nee, ja, nee, ik, dat ik geeft in, niet. Ja. Dat geeft niet, maar ik denk altijd van ja voorbeelden, hè? de kennis ja. die uit de samenleving wordt gehaald. Ja. Weet je, dat is, het, wordt, het wordt gauw abstract, hè? Ja. Maar goed, nee, weet ja, je... Ja, ik, ja, nee, ik, heb, ik heb wel een heel leuk voorbeeld, ja, voor, gewoon ja. ook heel... Ja, ik, ja? ja, nee, dat, ja? Mag, dat mag. Maar ik dacht, ik ga eerst even... Oh, okay. heb ik een ja, heb ik, ja, doe ja. maar, even kort dan. Okay. Nee, want nee, dat heel... we nog anderhalve minuut hebben, daarom zeg ik okay. het. Oké, een heel, Sorry. Klein, ja? heel klein voorbeeld vind ja? ik leuk... is een, uh, uh, iemand op het ministerie, een het ministerie... die ze een LinkedIn-groep had geopend... over zijn beleidsonderwerp. Er kwamen allemaal mensen kwamen er bij elkaar... en dan kon hij vragen stellen en er kwamen weer antwoorden op. En op die manier kon hij dus uh, uh, nieuwe informatie krijgen over zijn beleidsonderwerp. Maar het leuke was dat die mensen met elkaar ook allemaal in discussie gingen... en dat hij op die manier dus ook kon zien welke dingen er dus leefden... onder die mensen die dus iets hadden met dat onderwerp. Ja, ja, ja. En daar leerde hij natuurlijk ook wel van... hé, hey, dat zijn dus blijkbaar de belangrijke dingen... daar moet ik dus uh, iets mee gaan doen. Is het niet erg onslachtig op die manier? Nou ja, het, uiteindelijk uh, gaat het erom dat je uh. een beter product aflevert. <laughs> ik, uh, ik, ik keek namelijk dacht, we hebben niet zoveel tijd meer. Oh. Waar, waar zou het in twee uur over moeten hebben met de luisteraars? Nou ja, wat, wat ik leuk zou vinden is inderdaad, voorbeelden ja. van mensen die zelf wat dingen oppakken. En dan ook nou ja, wat de reactie van de, van de overheid was erop natuurlijk. Ja. Maar, dus of, zij samen, ja. of ze voorbeelden hebben van samenwerken met de overheid... Exact, hè? Ja. Of het goed ging. Ja. Of Bijvoorbeeld misschien... in een wijk, of uh, een groen initiatief, of een, een nieuw idee, of wat dan ook. Ja. Of het slecht ging, dat mag ook. Maar je zou het gewoon interessant vinden om verhalen te horen... van, van, van, van, uh, ja, van deze nieuwe vormen van uh, samenwerking. Exact, ja. Want die okay. kan ik dan volgens mij delen... natuurlijk bij andere overheidsorganisaties. Oké. Okay. Vragen kan ook aan uh, David. 0800-1121 mailen. Kazeluna.ncv.nl Twitter hashtag Kazeluna. Nu gaan we eerst naar het hoorspel De Moker luisteren. En om één uur dan luister ik weer naar u. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat jij. NCRV. De NTR presenteert... een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Mokeu. Amsterdam. De jaren 70. De strijd om de wallen. Deel 9. Hoe zo gemeenschappelijk. In, maar ik de vies, niet te laten die Schoon die kan het gokken niet laten. En hij heeft ook nog van aard en je vals geld aangenomen. Maar Harry heeft niks in de gaten. Die is er druk als een klein baasje met die nieuwe piepshow van hem. Oké, zoetje gaaiers. Wij zijn hier ter ere van de opening van een nieuwe parel op de wallen. Doe wil gewoon je, je zakken vullen. Natuurlijk, ik doe het voor de centen, Karel. Maar ik wil ook een knappe zaak. En kijk eens om je heen. Is de Sex geen plaatje? Ja, uh, voor kerels. En die hebben duitenmop. En ja. Een waarwoord. Hé, hey, Aad, jij ook? Uh, neem een glaasje. Nou, voor jou altijd, Harry. Laten nou zien waar het om gaat. Oké. Okay. Nou, in de Pikal kun je dames topless zien dansen. Maar hier in de Sex gaan wij een stapje verder.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 Heeft Karel nu twee minuten lang uitzicht op de krotse bewegingen van Duitse lobby's die er wel. Mag dat wel, Harry. Ja natuurlijk. In de schouwburg mag je toch ook naar Nakende wijven kijken, dan mag je die ook. Maar heb je vergunningen? Hé, hey, hey, stil, stil. stil. Maar wat lekker.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 Jullie is goed. helemaal maken. Geweldig. Deze ruimte is echt fantastisch gewoon, hè. What Freddy, <tie> dit, dit is echt goed werk, man. Zonder Freddy was het niet gelukt, jongens. Hij heeft de kracht van tien paarden, zeven ossen... en een ezel. <tie> <tie> ah, ben je jaloers, Borretje? Is Freddy eigenlijk al een van je speciale gans? Ja. Oh. Oh. <tie> Ik zie het al. Nog niet.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 Ze doen niks. Ja, of je moet je portemonnee trekken. Ik heb wel eens een paar belanghebbenden die hier in de buurt bij elkaar roepen. oh dat zou mooi van je wezen. Nou, goed, doe niks. Hé, hey, uh, Netty. is dit niks voor jou? <middels> Waar is die prik waren? Nee, nee, dat podium. Ik bedoel, Duitse Lottie, die kan toch niet de hele dag ach. met de kondra hè Na, John, begin jij nou alweer? Ach, ach geintje, geintje. oh Hé, hey, ik heb een verrassing voor je.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 Ze dus krijgen er we wel een mooi doosje omheen. Hè? Met, met fluweel en zo. En dan kan ze hem in bewaren, ze moet poetsen. Oh, Sean. <laughs> Kom op, spelen. Dat maakt me Sta je daar al lang? Mag dat niet? Het spijt me, maar uh, je bent anders. Boor had er de pest in, daarom doet hij zo. Is hij jaloers? Ben jij jaloers? Ik heb die klotenmuurtjes weggebikt, het water aangelegd, langsgewijs bij het energiebedrijf... en dan begint die boor mij een beetje af te lopen zeiken. Wat onzin. Hoi, maar een Mogen wij hier nog vijf borstjes schuimballen en vijf kopstootjes? Laat mij maar een koptootje. Zitten jullie rechtstreeks aan het riool? Nou, ik heb gezonde honger, schat. Het is altijd als ik jou zie. <laughs> ik <Wie laughs> heb wat levenworst van jou. Je weet wat ze zeggen, hè? Wie levenworst eet of een weduwe trouwt, die weet nooit van tevoren wat erin is gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Met een <de> volk zeg. Hé, <laughs> hey. Dede. Hoe gaat hij? daar nou, niet over. Ik heb het met de fiscus, moest al winkeltje sluiten. En dan ook nog de tuig. Vier pandjes willen we geloven. Daar gaan wij wat aan doen. Ik ga even lekker zitten, Dirk, en uh, neem er een van mij. Hé, hey, Janneke, kom eens. Heren, heren, mag ik even de aandacht? Mag ik heel even. Hallo, mensen, Jongen, mensen mag ik even de aandacht? Dank u wel, dank u wel.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 Ja, jezus. Hallo? Hey, volk? Shit. Hoor, is openmaken. Hey, wegwezen. Hey. Dit is niet relaxed, move. En. Hey, openmaken die deur of we trappen die deur in. Ja? Fuck, fuck.